Dit is De Nacht, met Miranda van Holland. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is De Nacht. Vannacht spreken we over Groningen. Minister Kamp van Economische Zaken neemt binnenkort een beslissing... over de toekomst van het aardbevingsgebied in Groningen. Daarbij gaat het over veiligheid, over leefbaarheid... over energiewinning van dit geplaagde gebied. De lokale bevolking leeft ergens tussen angst... Beven en woede in vanwege de aardbevingen. Wat gebeurt er toch allemaal in dat hoge noorden? En hoe nu verder met Groningen? Dit uur praten we over de crisis in de provincie Groningen. En welke kansen deze crisis biedt. Want te gast zijn vannacht entertainer Arno van der Heijden... en bewonersondersteuner Jaap Huurman. Uh, en aan de lijn, Albert. Uh, Albert, jij hebt meteen al een oplossing bedacht. Nou, die oplossing die is er al een hele tijd, hoor. Ik heb een vriendin en die heeft een mail gestuurd naar de provincie Groningen. Het is maar één ding. Als er zoveel miljoenen geïnvesteerd moeten worden daar... dan maak je, net zoals in Almere, er een enorm mooi watersportgebied van. Het is, je maakt de kanalen, de plekken waar de woonarken komen te liggen... met die grond hoog je de polder op. En dan ben je overal vanaf... Blauwe stad. Hebben ze al geprobeerd, uh, Albert. De Blauwe, De blauwe Stad. stad. Ja. De Blauwe Stad, vertel eens, wat is dat? Nee, nee, maar goed, je gaat op het water wonen. Ja, maar... Dus, oh, dus zodat je huis niet instort bij een aardbeving. Ik ja. kijk Japan, is dat zo? Hef, heb je met, met water geen last van uh, een beving? Natuurlijk bezig? niet, als het, als het stormt, dan ben je toch gewoon een kwestie van dat je een beetje schommelt. Nee, maar goed, dan, dan, dan klost het een beetje. Maar ik denk dat dit voor een paar honderd uh, mensen een uitstekende oplossing uh, kan ja, betekenen. Natuurlijk. Maar niet voor de hele provincie. Ja, uh, luisteren. Uh, dus... waar, ja, luisteren waar, waar, waar het gebied gevoelig is, daar turn je de boel gewoon om. Het is allemaal grond, aardappelland en alles. Dus je maakt gewoon hele grote vijvers... Je kan het nog gezellig maken en ook te komen woonarken in te liggen. En die schommelen gewoon mee. Je hebt er geen last meer van. Maar Albert, ja. zou jij je huis willen verlaten... Uh, uh, tegen je keuze in om uh, dan maar op een woonark te gaan wonen? Nou, ik zal je vertellen. Ik, ben ook nog, uh, ik heb ook nog een nieuwe windmolen ontwikkeld. En die gaat helemaal de goede kant op. Daar zit er geen wieken meer op. Dus dat is gewoon boven en onderdruk. Daar ben ik ook al voor in de uitzending geweest. Ja. Maar er zijn zulke simpele dingen... Het is het een of het ander. Je gaat met de tijd gewoon mee. Ja, en ja. als je op het water woont, heel mooi... Ja. Want je moet, moet één ding niet vergeten. Het is een groot uitgestrekt gebied met boerderijen. Het zijn maar een paar woningen op zo'n grote oppervlakte. Over hoeveel mensen gaat het precies? Weten jullie dat, Arno en Jaap? Oh, het toch hoeveel echt over mensen? Duizenden, duizenden mensen hebben het over. Ja, nee, maar dat maakt toch niet uit? Kijk, het is in elk geval... Je hebt de bulldozers. Je hebt, je hebt, de kennis is er. Het is toch, je kan er zo'n mooi watersportgebied van maken... dat iedereen lekker woont. Albert, we nemen je tip mee. Uh, misschien gaat het wat worden. Ik nee, maar we geen... nemen naar Amsterdam. Ja? Daar, daar drijven toch ook in de grachten al die woonarken... Ja. waar goed gewoond wordt. Ja, zeker. En je hebt daar de ruimte. Ja. Je, kan daar met, je kan daar gewoon met de machines in. Nee, ik, ik begrijp het. Ik twijfel echt of mensen hun huis willen verlaten... om op een ark te gaan wonen, Albert. Ik denk dat mensen er nog niet klaar voor zijn... Nee, nee, maar goed, maar dat is toch. Alles verandert toch in een snel tempo? Nee, maar goed, bedoel, waar, waar, is toch ik het, een hele... waar ik het over eens ben is dat dit voor een aantal mensen een oplossing kan betekenen. Maar ik denk niet dat je, laat ik maar zeggen, het totaal van de bevolking kunt opdringen eh, dat ze nu even radicaal anders nee, moeten nee, gaan doen. Nee, nee, nee, maar doe dan eens gewoon een opinie. Kijk wat de reacties van de mensen zijn. Hmm. Want tegen aardbevingen kun je je eigen niet wapenen. Hmm. En als jij op het, water, op, op, op, op het water je woning hebt in hetzelfde gebied... dan het gaat, gaat het gebied niet uit. Nee, maar goed, we zitten een beetje in dezelfde lijn toch wel te praten. Eh, want eh, wat jij zegt, we moeten de mensen om opinie vragen. Ik zeg, eh, we moeten de mensen zelf plannen laten maken. En dan kan, eh, laat ik maar zeggen, eh, jouw oplossing... Eh, van eh, deels ook op water te gaan wonen... kan best uit die plannen voortkomen. Laten de mensen ja, dat inderdaad zelf ding. zeggen. Ja, maar je moet één niet zien. Tegen die aardbevingen... Je huis gaat er dan. Het nou, staat niet op man. palen. Ja, het staat niet op palen. Het is allemaal vanuit de oudheid. Ja. Het is niet onderheid. Nee. Mag ik je heel erg bedanken voor je bijdrage? Uh, dan gaan wij, ja, uh, ik vind hem wel leuk. Dank je. Ja, <laughs> dat idee ja, hadden wij ook Het was ook een schrapje bedoeld. <laughs> heel goed, dank je wel. Gaan wij door naar uh, Limburg. Uh, Harry? Ja, dag wel. Hallo, een hele goede nacht. Uh, Limburg. Nee, Goedemorgen, goed, ja. Legemijnen. Uh, ik... ik de... Ik ben daar ik ben er heel erg mee bezig met Groningen, mevrouw. En ik vind Groningen is een aanvang. In Groningen wordt van alles uit de grond gehaald... en daar ontstaan leentes. ontstaan ontstaan huh? Ja. En je kunt dat niet onbeperkt doen. Bij ons in Limburg hebben ze de kolen uit de grond gehaald. Ja. Ze hebben de mijnschachten met beton dichtgestopt... maar die mijngangen die zijn er ook. En die hebben ook niet het eeuwige leven. Dus wat ik in Groningen zie gebeuren... kan best over een hele tijd ook in Limburg gebeuren... En dat moet toch een les zijn? Dat moet toch een les zijn? Kan, kan dat? Is dat uh, het, is, het is een andere grond, neem ik aan? Uh, ja, wie, ja wie die het hangen, nou ja, Dat is je... allemaal. Ze zijn allemaal gestuurd. En het begint met hout en later met, met, met, met, met uh, stalen palen. Maar ja. nou, ze hebben ook niet het eeuwige leven, mevrouw. Nee, nee, nee. En nee. ik vind, uh, wat we nu met Groningen meemaken... Ik vind het vreselijk voor die mensen. Ik vind het vreselijk voor die mensen. Maar... Um, mijn vraag is, en mijn angst is ook, van... nu zijn het scheuren, nu zijn het lichte aardschokken... maar er wordt zoveel uit de grond gehaald... van er staan zo'n grote leemte. Er staat ook niet het gevaar dat straks van alles gaat instorten. Nou, ja, Er stort voor een deel natuurlijk al wat in. Want, laat ik maar zeggen, eh, je moet de mensen niet de kost geven... Eh, die, die nu al een belangrijk deeltje van hun huis ingestort hebben gezien. Dat, dat gebeurt inderdaad. Ja. En, ja. en de angst die je hebt eh, voor wat betreft Limburg... kijk... Eh, eh, als we, als we, als we eh, tien jaar geleden of vijf jaar geleden hadden gezegd... Eh, dat zich in Nederland grote aardbevingen zouden gaan voordoen... Eh, op de schaal zoals we dat nu hebben meegemaakt in Groningen... had je voor gek verklaard geweest. Ja, en, eh, dus, ik, dus ik kan me heel goed voorstellen... de angst eh, die jullie hebben in Limburg... Eh, eh, dat, dat zoiets daar ook zou kunnen gebeuren. Ja, dat, ja, dat kan. En dat, en ik vind Groningen is, is het begin. Huh? We zien wat er wat, wat nu staat te gebeuren... Wat er nu staat te gebeuren. En dat en wordt man nog steeds uit de grond gehaald En dat wordt nog steeds uit de grond gehaald En er, bestaan, er ontstaan steeds grotere leentjes. En nu zijn er nog scheuren en gedeeltelijke. Maar bijvoorbeeld als dat er straks een, een heel grote verzakking komt. Ja, dan, gaan, dan, dan, dan, dan krijg je ook instortingen van allerlei gebouwen. Harry, en dat is, is, uh, dat is nog erger. Dat is nog erger. Ja. D -d dat is duidelijk. dankjewel. Uh, ma maak je niet al te druk, hè? Want, nee, want het, het is het, nog niet zover. Het klinkt ook een beetje als een nachtmerrie. Nee, nee, nee. Ja, ja. Ik, ik, ik denk maar ook ik niet. Ik wil alleen maar zeggen: je kunt niet onbeperkt daar alles uit de grond brengen. Dat, dat is helemaal ja. duidelijk. Dankjewel, Harry. Uh, Hans? Ja, goedenavond. En hele nacht. Jij pleit voor een nationale TV-actie voor Groningen? Ja. Ik ja. Oh, Arno stijgt hier een beetje in de studio. Ik, die vindt, dit, is, ja, dit is die nuchtere Groninger die nu naar boven komt. Nou, Dat is toch wel fijn dat Nederlanders dat zo meeleven met Groningen? Nou, dat doe vooral je best. Waar, waarom een handlandelijke waarom actie, Hans? Ik vind er wordt altijd acties ondernomen als er ergens in de wereld wat gebeurt. Het is triest. We hebben Thailand, Filipijnen. We hebben hier Haiti gezien. Het is altijd gezichtsbepaling voor naar het buitenland toe. Maar waarom niet onze eigen mensen in Groningen... die vanaf in de kou laten staan... laten we dan een nationale actie voeren voor de Groningers? Kijk, is... ik woon in Gelderland, ik zit veilig. Ik, doe, ik heb geen probleem. Maar ik vind wel dat die mensen uit uh, burgersverzoen, vind ik dat wij die mensen moeten helpen. En niet altijd naar het buitenland kijken. Daarbij is er een nieuwe techniek in opkomst. En als je Google gaat en je tikt in energie uit de ruimte... dat gaat een enorme rol spelen... Vervangen van die windmolens. Dat gaat in Californië, dat gaat in alle staten in Amerika gaat dat gebeuren. En dat is de liefste techniek: energie uit de ruimte. En als je dat het doet via Google. Het is de technisch verhaal om hier uit te leggen. En dat is de, de, de toekomst. En ook draadloze energieoverdracht, Dat kun je ook in toetsen. En dat is de toekomst. En dat is het vervangen van het aardgasgebeuren. Ik zie dat daarom... hij meteen gegoogeld ook wordt in, in de studio. Uh, uh, achter de schermen. Hans, mag ik je uh, hartelijk bedanken voor je bijdrage? Hans, ja, um, ik zeg, Groningers, kop op. Ja. Kop op. Nou, dat vind ik een hele mooie. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Jaap, uh, jij bent bewonersondersteuner. Ja. Wat is dat? Hoe word je nou toch bewonersondersteuner? Ja, hoe raak je eraf? Uh, kun je ook wel afvragen. Maar, uh, je wekt de nou, indruk gewoon, dat je het ik, leuk vindt. Ik, nou ja, ik, ik doe het heel graag, want het is hartstikke leuk om in de situatie dat mensen uh, zelf aan de gang gaan... Uh, ze ook uh, te zien ontdekken wat voor talenten ze hebben. Wat voor, voor, voor een enorme krachten er kan loskomen in zo'n dorp, in zo'n mm -hmm. stadsbuurt. Uh, ik woon zelf in een, in een buurtje in, uh, in de Arnhemse wijk Prisikhaaf. Onze huizen hadden gesloopt zullen gaan worden. Uh, dat was een besluit van de gemeente. Wij hebben toen gezegd van jongens dat gaat niet gebeuren. We hebben toen een bewonersclub opgericht die heet de Stoere Houtman. Mm -hmm. Wij kregen toen nog uh, begin jaren uh, 2000... Een enorme klap subsidie van de, de Rijksoverheid. Omdat ze het leuk vonden dat bewoners nu eens zelf plannen gingen oh, maken. Oh, echt? Dus, dus ja. je kreeg subsidie ja, om het feit dat je de plannen van de gemeente uh, in de weg zat? Ja, dat, dat, daar komt het feitelijk op neer. Maar uh, we kregen, schrik niet, een half miljoen euro Houd toch op. Ja, om zelf plannen te maken. Uh, daar zijn we dus driftig mee aan de gang gegaan. Het sluitstuk van die plannenmakerij is dat we nu zelf een energiearchitectuur prijsvraag willen gaan organiseren voor onze eigen buurt. Ja. De voorwaarden die het Rijksoverheid stelde destijds... deel je ervaringen met andere bewoners. Nou ja, daar zijn we driftig mee aan de gang gegaan. Ja. En zo ben ik inderdaad op het Kijk. pad terecht gekomen van het ondersteunen... Het, het samenwerken met andere bewoners elders. En dat bracht jou uiteindelijk ook in Gansendijk? Ja. Nou ja, het is nu precies uh, uh, vijf jaar geleden... dat uh, Zembla daar een prachtige documentaire over heeft uitgezonden. Als je googelt, als je toch aan het googelen bent... Ja. Uh, Zembla... Maar blijf de, radio luisteren, ook, slag, he, terwijl je googelt. Ja, nee, Laat dat duidelijk zijn. Dat nee. doen we straks. Google straks. Uh, Zembla, de slag om Gansendijk. Dan vind je een prachtige documentaire terug. Uh, uh, want in uh, 2008, begin 2008... brak er in dat dorp een geweldige heisa uit... toen bekend werd dat de provincie, de gemeente, de woningcoöperatie plannen had... om het totale dorp plat te gooien. En eh, nou ja, wat de mensen gedaan hebben, eigenlijk heel simpel. Eh, we pikken het niet. Hè. We staan voor onze eigen huizen, we staan voor onze eigen woonomgeving. Ik ben toevallig eh, langsgekomen omdat ik op de radio hoorde... wat voor een hijstaat dat was. En via eh, inderdaad, het, het nieuws van het noorden heb ik hun adres achterhaald... Trein Binschoten, OV-fiets naar uh, uh, uh, Gansendijk. En dan kon gelijk aanschuiven. En, en hoeveel mensen woonden daar op dat moment nog? om, het om de sloop van 58 huizen. Best wel veel. Ja, dat, dat was in feite het, het, het allergrootste deel van de gemeenschap. Ja. Um, en het ging om de toekomst van Gansendijk en, schrik niet, het naastliggende dorp Hongerige Wolf. Ja, van het uh, festival. Exact, ja. exact. Ik uh, bedoel, dat festival had er niet geweest meer... Uh, als Gansendijk niet gered was. Heel goed. Uh, dus dat plan hebben we met z'n allen gemaakt. Uh, niet alleen maar uh, te kijken van... Hey, hoe kunnen onze woningen gerenoveerd en weer opgeknapt worden... Hè, maar ook uh, hoe kunnen we weer wat meer werkgelegenheid naar ons toe halen... Hè, om daarmee het dorp uh, echt perspectief te kunnen geven. Uh, en we hebben het gered. Uh, met dat uh, plan uh, Energiek uh, Gansendijk, want zo heet het ook letterlijk... Uh, hebben we de... Autoriteiten, de gemeente, de provincie, de woningcoöperatie... ervan kunnen overtuigen In plaats van die 58 huizen te dus slopen, er zijn er uiteindelijk vier gesloopt. Mm. De rest is gerenoveerd, is opgeknapt. En het dorp gaat nu, is, is nu weer een prachtige toekomst tegemoet gegaan. En jullie hebben daar toch ook, net als in Pressekehaaf... Uh, subsidie bij gekregen, of niet? Of is dit allemaal uit eigen middelen gedaan? Nee, dus, dus daar was het een beetje minder tussen aanhalingstekens... dan bij ons in Pressekehaaf. Het waren ook andere tijden. Eh, wij kregen een subsidie van 20.000 euro om zelf dat plan te maken. Oh. Eh, dus dat was. Eh, dat maar het, een plan maken is wat anders dan een plan uitvoeren. Eh, er is natuurlijk in de uitvoering van de renovatie. en de verbetering van die woningen. Eh, veel meer geld rondgegaan. Wat overigens de huurders eh, zelf weer terugbetalen. Want dat zit verdisconteerd in de huur eh, die ze zometeen gaan betalen. Um, we praten vannacht over Groningen en over hoe het nu verder moet met Groningen? U kunt erover meepraten. U kunt bellen naar 0801121. Dat is 0801121 of stuur een, een mailtje naar nacht.eo.nl of twitteren via hashtag Dit is de nacht. Um, wat je net vertelt, Jaap, uh, uh, kan dat op dit moment ook voor andere plekken in Groningen werken? Ja, van andere plekken in Groningen, van andere plekken in Nederland. Ik bedoel, ik ben in Limburg, ben ik ook in Sittard, in Sonderboud bezig geweest. Ik ben in de Betuwe bezig. Uh, dat, dat, dat, het kan in principe natuurlijk overal. Uh, overal waar uh, een paar mensen in een dorp, in een stadsbuurt zeggen van... hé, hey, we gaan het zelf doen. Uh, mm. Die zijn in staat uh, om de hele gemeenschap te organiseren. En uh, als, als je zegt, we gaan het zelf doen... dan kan dat over allerlei verschillende dingen gaan. Dan, het, het, het, het, het, kan gaan het kan gaan over het zelf bouwen van de huizen... Voor, uh, om jongeren in je eigen dorp te houden. Dat heet dan collectief particulier opdrachtgeverschap. Ja. Je gaat samen aan de gang om je eigen huizen te bouwen. Het kan gaan om heel zoiets simpels als: we gaan eerder op dat braakliggende stuk grond gaan we zelf een beetje aan de gang met voedsel verbouwen. We hoeven onszelf niet 100% in leven te houden met ons eigen voedsel. Maar op die manier ben je én bezig om, laat ik maar zeggen, een deeltje zelf te verbouwen. En dat kan ook een stuk duurzamer, dat is lokaal voedsel. Maar voor een ander deel ben je ook bezig om een gezamenlijke activiteit te ontwikkelen. En dan kunnen weer nieuwe initiatieven uit voortkomen. Ja. Uh, ik noemde al uh, uh, zelf energie produceren, uh, uh, zelf uh, investeren in een windmolen. Ik, ik ken een dorp in Duitsland uh, wat, wat gigantisch rijk geworden is, Veldheim. Uh, omdat het daar 50 molens heeft staan. Uh, nou, op die schaal uh, kan het niet en zal het niet uh, hier in Nederland. Uh, maar uh, wel een beetje in die richting. En eh, nou ja, wat ik heb leren ervaren eh, als programmaleider van een project eh, eh, Duurzaam Dorp in de provincie Overijssel. Eh, hier kan eh, top-down en bottom-up samengaan. Dus mijn pleidooi zou zijn richting provincie eh, Groningen... Hè, van gaan zo'n project zoals de provincie Overijssel dat gedaan heeft... om dorpen te stimuleren hun eigen plannen te maken... juist op het gebied van duurzaamheid... juist op het gebied van schone energie... Mm. maar ook aanverwante sectoren als het openhouden van het laatste winkeltje... Ja. Hè, en, en zorgen voor meer veiligheid door meer toezicht te houden... gezamenlijk op straat... Hè, criminal, eh, criminaliteit op die manier tegengaan, kortom... Uh, nou ja, je, je kunt zo gek niet bedenken waarop je als lokale gemeenschap zelf aan de gang kunt gaan. Um, volgens mij sluit het belletje van Jos er wel bij aan. Uh, Jos, hallo daar. Ja, ik ben het uh, Jos uh, uit Nijmegen. Ik ben het er heel erg mee eens. Uh, op de eerste plaats uh, zou ik het graag wat meer over de cijfers willen weten. Ik hoorde op de radio dat er een bedrag van 15 miljard genoemd werd en dat daar 1 miljard... Uh, of uh, van uh, terug zou uh, gegeven moeten worden aan uh, Groningen. Klopt dat? Ja, dat is ongeveer het bedrag. Uh, ik geloof dat het uh, een, een 100 miljoen of 200 miljoen daaronder ligt. Maar omstreeks die uh, orde, dat is genoemd in dat rapport van die commissie Meijer. die uh, becijferd heeft van uh, wat, voor, met wat voor steunoperatie uh, moeten, we, moeten we rekenen. 15 miljard is dat wat er al aan gas uit Groningen gehaald is of wat er nog uitgehaald gaat worden. Waar is die 15 miljard op gebaseerd? Hmm. Nou, daar, uh, daar kun je me niet op vangen op die kennis, uh, zeg nee, ik maar even maar, heel eerlijk, maar, maar, maar, maar laat duidelijk zijn dat er uh, de afgelopen uh, tientallen jaren voor tientallen miljarden uit de grond uh, gehaald is en uh, nee. door zowel de grote energiebedrijven Shell en Esso als de Nederlandse staat, wat we met z'n allen zijn feitelijk, behoorlijk verdiend is op Groningen. Ja, waar is dat geld gebleven? Laten we uitgaan dan van, van uh, meer dan 15 miljard. En ik vind 1% te weinig. Het zou 1,5 miljard zijn. Ik vind dat het minstens 10% terug moet gaan. Die meneer uit Zowel voor de schade, maar vooral ook voor de toekomst van de economie. Laten we dan uitgaan van 15 miljard minimaal. De ja. meneer het Uitswold belde, die had het over 250 miljard in totaal. Wat er, wat er over alle, alle jaren... Dan ja, dan het, tot ja, nu toe tot uit nu de toe grond is gehaald ja. door... Uh, Laten we dan minstens 10% van teruggeven aan Groningen. Ja. Dat zou dan 25 miljard zijn. Laten we dat even neerzetten dan. Ja. Dat is ja ik denk niet dat we hier via de radio kunnen gaan onderhandelen met Den Haag en Max van Berg. Zijn, ja, het zou mooi zijn, Ja, zou dat wel wat vinden. Misschien dat Max ja. zelf ook even gewoon bellen. <laughs> ja, precies. Nou, wakker, ja. Dat is, is puur logica, vind ik. Uh, er is uh, heel veel uit Groningen uh, gehaald... en er is niet respectvol, vind ik, met uh, de Groningers omgaan. En die aansluitend bij de vorige teller. als je stelt dat je die 25 miljard uh, zou krijgen... ik vind dat de Groningers daar minimaal recht op hebben... Uh, dan, uh, want de Groningers zijn veel te bescheiden, vind ik. En dat mag ook wel, dat vind ik heel erg. Maar laten we van die 25 miljard uitgaan. En wat mij betreft, groen zou een goede naam zijn. Er zit ook Groningen in. GRO, Groningen. En groen, dus een groen bedrijf. En dat zou zich dan een voorbeeld moeten nemen aan, aan hoeveel er in, in Duitsland geïnvesteerd is in de groene economie. Dus met name in zonne-energie, in, zonne in, in uh, windenergie. En dat moet dan ook. In Nederland is een kenniseconomie. Dus we moeten met de beste instituten ter wereld. Want de zon heeft veel meer potentieel dan gas en, uh, en olie en wat dan ook. Alleen uh, we moeten dat efficiënter benutten. Je kunt ook nul energie. Dus je kunt nul energieboningen bouwen, net als in. Duitsland, dus dat mensen geen uh, uh, licht en, en, uh, en gas meer hoeven uit te geven omdat die in energiezuinig gebouwd is. Dat moeten wij ook gaan doen, net als in Duitsland vanuit het bedrijf Koen in, in Groningen. Uh, en we moeten met name, dat is het belangrijkste probleem in de wereld is de voedselproductie. En dus die groene energie die we hebben, met name dus de, de zonne-energie... en ook ecologisch bouwen en ook de, de kassen zoals in uh, Wageningen dat ontwikkeld heeft... daar moeten we voedsel mee gaan produceren. En die voedsel dat moet minimaal één jaar houdbaar zijn. Bijvoorbeeld als je tomatensap maakt, mm -hmm. dan blijft dat min of, of tomaten in blik... Of de in pakjes blijft het minstens een jaar goed. Olijfolie, wijn, noten, zaden. Uh, maar ook die, die, bijvoorbeeld die astronautenvoeding die die astronauten krijgen. Zit alles in. Hè? Ik ben dus gezondheidswetenschapper. Ja, ik, in ik, de, de indruk had ik al van je, Jos. Uh, dat, dat doen ja. ze uh, in DSM doen ze ook voedselproductie. Ja. Uh, en je kunt dus hoogwaardige voedselpoeders maken. Een soort soep. En er zit alles in. Alle eiwitten, alle koolhydraten. Alle vetten, alle mineralen. Dwaal we alle... niet een beetje af? Ja, Jos gaat helemaal los. Uh, uh, uh, Jos. Ja, maar het, het, wat ik wil zeggen is... Groningen heeft minimaal recht op 25 miljard. En er moet een ecologisch bedrijf komen... waar dus woningen en uh, schone energie... dus vooral zonne-energie en die zonne en we moeten ook uh, uh, fair trade relaties aangaan met... Uh, landen in Afrika en uh, Zuid-Amerika en, uh, en Azië, want uh, Amerika... Jos, Jos de... ik ga je toch even onderbreken, want je bent een ongelofelijke wereldverbeteraar volgens mij. En, en zou daar, m, m, heb ik het idee, nog een uur over verder kunnen praten... maar ik wil toch weer even terug naar Groningen. Dus mag ik je heel hartelijk bedanken voor je bijdrage? Nou ja, het is gewoon voor de economie van Groningen. Het is ook. duidelijk, Jos. Dankjewel. En daarmee ook... En daar was Jos. Uh, gaan we door even met uh, Roelof. Roelof, hallo daar. Een hele goedemorgen, Roelof. <laughs> um, uit Groningen? Ik hoor een heleboel langskomen. Langs ben ik er nog? Ja, je bent er zeker. Ik vroeg oh, me even af of je uit Groningen kwam. Ik, ik hoor zo weinig... Nee, ik, kom, uh, ik kom uit Overijssel. Ik kom wel veel uh, in Groningen. Ik rij voor Alverdijn. Ah. Uh, ik, ik, uh, dus ik sling nogal een geregeld jaar uh, in de provincie rond... En uh, ik hoor ook een heleboel langskomen wonen op water. Ik hoor een Limburgse meneer die zich zorgen maakt over dingen. De, de te mijne halen. Ja. Ja. Uh, ik hoor nou weer iets uh, met ecologische landbouw. Krijg ik nog even net even mee. Ik, uh, ik denk dat wij weer eens even terug moeten in de geschiedenis. Groningen was vroeger een welvarende provincie totdat de strokketon failliet uh, ging. Uh, en daarvoor uh, was er al het nodige te doen. Uh, wij hebben uh, als Nederland jarenlang uh, uh, Groningen leeggeroofd qua gas... Laat het maar even zo zeggen. Uh, de, de, de grootste opbrengsten uh, qua belastingen en dergelijke... die zijn allemaal in Den Haag terechtgekomen. En ik denk dat wij nu op het punt zijn aangeland dat Nederland de rekening daarvoor moet gaan betalen. Zo simpel is het. En niet anders. Pittig Groelof? 25 miljard nou, hebben ja, ja, Ja, we hebben net gehoord dat de rekening dan 25 miljard is. Nou, uh, misschien nog wel meer. Maar goed, uh, uh, het is niet alleen uh, nu een aardbeving onder de grond... Uh, daar is zoveel aan de hand in Groningen. Ja. Het zijn aardbevingen. Maar het zijn, uh, uh, we hebben in de jaren zeventig die spreiding rijksdiensten gehad. Uh, uh, uh, uh, uh, Toen volgens mij meneer Den Aal en, en dienstregeringen hebben geprobeerd om rijksdiensten te verplaatsen naar het noorden... om daar de werkgelegenheid op peil te houden nadat uh, het bedrijfsleven daar half in elkaar gestort is. Mm -hmm. Dat is allemaal een beetje verzand. He, ondertussen zijn we wel door blijven gaan met continu de gas wegpompen. Maar uh, boven het bedrijfsleven, daar is de laatste jaren veel te weinig in geïnvesteerd. Je hebt het over een achterstandsgebied, wat je leegpompt. Uh, je hebt nu aardbevingen onder de grond, maar er is ook een hele grote sociale aardbeving op komst. En, en dit, is, dit is niet iets van het laatste jaren of de laatste twee jaar. Ik, bedoel, uh, ik heb het net uh, aan diegene die het voorgesprekje hield ook al voorgehouden. Als ik uh, in Veendam naar uh, de Albert Heijn rijd of in Hongersand en ik rijd door het centrum... dan mm -hmm. zie je gewoon meer dan de helft van het dorp gewoon dichtgekimmerd. Ja, veel nou, dat, moet, dat moet in een economisch land zijn. Een rijk land, we zijn mede rijk geworden door het gas. Uh, kunnen wij dat er niet bij laten zitten? Het is Uitang me duidelijk. Dank je uh, Roelof. Het is tijd om te investeren in, in Groningen, zeg jij. Oh, wij moeten gewoon de rekening betalen. Ja, oké. Okay. Is helemaal ja. duidelijk. Dank je wel, hè? Oké. Okay, Prachtige aan. bijdrage. Um, ik vind trouwens dat ik weinig Groningers hoor. Ik hoor Overijssel, Limburg, Gelderland. Iedereen belt in. Maar waar, waar, waar blijven de Groningers? Ja, uh, Corp, jongens, ja, bellen. Ja, bellen. We zijn ook <laughs> te bereiken in Groningen. Tenminste, uh, of is er, uh, is er inmiddels zoveel mis in Groningen dat Radio 1 niet meer... Uh, oh, dat kan zijn. Dat, dat, dat zou het, kunnen zijn. Laten we daar niet vanuit de gaan. 0800-1121 als u mee wil praten vannacht over Groningen en hoe het daar gaat. Arno, de Facebookpagina Groningers in opstand... die bestaat inmiddels. Het is een heel duidelijk geluid. Meer dan 20.000 mensen die dit liken. Ja. Ja, waaronder jij. Hoe staat het met de Groningse burgerlijke ongehoorzaamheid... Het begint een beetje te, te, nou, te kribbelen, ja, heb ik het idee. Ja, nou, bij mij niet. Maar daar hebben we het net al over gehad. Ook op die Facebookpagina eh, wordt opgeroepen... om het allemaal een beetje netjes te houden... en leuk te houden en vriendelijk te houden. Want eh, vergelijkingen met de Filipijnen en zo... die vind ik ook wel een beetje te ver gaan. Ik, dat, dat, je hoeft er niet burgerlijk ongehoorzaam voor te zijn. Ik, ik sluit me maar gewoon aan bij wat Jaap zegt. Dan ben je heel gehoorzaam. Je doet, je doet wat, wat, wat mag. Wat zelfs bijna gestimuleerd wordt... Maar kom voor jezelf op, maak autonome nieuwe plannen. Uh, wat die meneer, die, die weliswaar daarna wat uitweken richting ruimtevoedsel, uh, wat hij wat een goed punt had, was uh, uh, dat we een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland. En uh, volgens mij is er ook veel meer samenwerking mogelijk tussen de noordelijke provincies en Noord-Duitsland. Wij, mm. wij hebben ons uh, altijd op de randstad gericht. Ja. Als de grote boze broer en jullie, jullie slurpen de Groningen leeg en pakken al onze aardgaswinst. <kwijnt> dat, dat, dat vind ik ook al bijvoorbeeld best ver gaan. De, de, de, dat gas zit in Nederland, en daar, daar mogen we met z'n allen van profiteren. Ja. Dat er procentueel misschien te veel naar andere steken is gegaan, of in elk geval te weinig naar Groningen. Daarvoor. Dat dat vind, ik, ja, vind ik ook. En daar moet nou die rekening maar eens voor betaald worden, dat vind ik ook. Maar sowieso hoeven wij ons als Groningers niet zo vreselijk op die Randstad te richten. Het, het is uh, de, de, Van oudsher had je, de Hansellijn die liep, die kwam uh, over IJssel en Drenthe en Groningen en ging Duitsland weer in naar uh, Scandinavië toe. Ja. Daar, was, daar was veel meer uh, bedrijvigheid tussen. Uh, Noord-Nederland en Duitsland. Dat is na de Tweede Wereldoorlog allemaal een beetje weg, weg, weggegaan. En we mochten die Duitsers ineens niet meer. Maar dat komt gelukkig. terug. dat was terug. een reden voor toen de tijd. Er was een reden voor. Ja. En mijn, mijn vader noemt het nog steeds moffen. Maar, maar op zijn leeftijd mag dat. Maar wij, wij moeten daar toch nog langs een beetje vanaf zijn. Ja. En uh, ja, ik denk dat er, dat er hele goede mogelijkheden liggen. Ook qua werkgelegenheid. In Noord-Duitsland is werkgelegenheid zat. En dat is natuurlijk tegenwoordig ook vrij makkelijk te doen. Ja. Ja. Ik, ik, volgens mij liggen er mooie mogelijkheden. Uh, om, om in die regiogebieden met elkaar samen te doen. Mm, gaan we zo meteen verder over praten over de mogelijkheden voor Groningen? Uh, u kunt meepraten vannacht 0800 1121. Maar is een plaats? Stevie Wonder, if you really love me.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 TV Wonder op Radio 1. If you really love me, dit is de nacht. En we praten vannacht over Groningen. En u kunt mee uh, uh, praten. Ik was op zoek naar een Groninger. en Volgens mij heb ik er een gevonden. Een hele goede nacht, Ruben. Ja, goeiemorgen. Een hele goede morgen. Een echte ja, Groninger? Een echte Groninger. Een Groninger. Ja, daar woont de duidelijkheid met Wille vast als taal. Ik heb geen idee wat je zei. Het is dus een regelaar, het volkslied. Oh, het volkslied. Oh, het wordt meteen vertaald hier. Wat zei je precies dan, Ruben? Daar woont de degelijkheid met willen vast als stal. Um, maar waar het om gaat... Kijk, er is historisch is er een fout gemaakt. Het gaat niet om terugbetaling. Reeds aan het begin is 100% van de aardgasbaten... ...toegevoegd aan de budget uh, van de overheid, van de, van de nationale rechtsoverheid. Wat er moest gebeuren is dat men 95% ge uh, gebruikte voor uh, budgetbijdragen... ...en 5% zou moeten reserveren voor een herinvestering in Groningen. En dat is niet gebeurd. Mm. Het gaat niet om een terugmetaling over terugbetaling... Het is gewoon geen terugbetaling, het is een herinvestering uit de bijdrage die, zou moeten worden, die zal moeten worden gepleegd. En dat zou alsof moeten gebeuren. Er is nog voor een paar miljard in de grond, als men dat alles oppomt, heeft men uh, een paar miljard. En dat zou niet allemaal gebruikt moeten worden voor... Uh, voor budget, uh, budgetaire doeleinden. Mm -hmm. Maar een deel daarvan moest men al vooraf reserveren. Niet 100% naar de staat, maar 95%. Ja, ja. En 5% per definitie voor Groningen. Ja, duidelijk. Dankjewel Ruben. Alsjeblieft. En een hele goede nacht. Vanacht ben jij ook de gast. Ik moet je niet vergeten. Oh, uit het Groningen. Niet uit Groningen, wel uit het noorden. Uit, uit Friesland. Ik blijf het nog maar even zeggen. Uh, uh, uh, Jansje Procé... Um... Ik wilde jou daar straks iets vragen over Melanie. Ik was iets aan het lezen over jou. En toen kwam ik de naam Melanie Safka tegen. Ja, dat voor degene die misschien de wat oudere mensen onder ons... nog weten dat dat een, een, echt een hippie-zangeres was. Um, wel heel oude muziek. Ben jij zo'n hippie-meisje? Nou, ja. Hippie, hippie. Nou, niet echt hippie, hippie of Wat zo. Wat heb je met haar ik, muziek dan? Hoe ja, ben je dat ik, ik, ik kwam dat vroeger tegen in de, in de platenbox van mijn ouders. Grappig. Ik, ik ook. Heb <laughs> precies hetzelfde verhaal. Ja, ja, ik vond die jurken die ze droegen ook altijd fantastisch. Ik heb ook echt zo'n fase ja. gehad dat ik op het naadloopplein ook dat soort dingen. Als je nu je foto's ziet, dat je denkt: Oh, mijn ouders lieten me echt in een tafelkleed rondlopen. Waarom, waarom deden ze dat nou? Maar grappig. Ja, en ik vind het gewoon zo leuk dat ze gewoon zo'n kinderlijkheid ja. altijd over zich heen heeft gehad en uh, nog steeds heeft ook overigens. Heel en puur, dat zie ja. je gewoon in al haar liedjes uh, hoor je dat terug. Dat vind ik echt gek. Is zij dan ook als zangeres een, een inspiratie voor je? Of een voorbeeld? Ja, zij... Ja, ik, ik probeer wel dingen van haar daar ook in mijn muziek. Ja, dat simpele vind ik wel, wel leuk om er zo nu en dan gewoon, uh, gewoon lekker back to basic. Gewoon, ja. Leuk. Ja. Nou, we gaan nu naar je luisteren, dus uh, kunnen we een klein beetje uh, uh, horen of we die invloed kunnen traceren. Uh, Jans, je loopt even naar de andere kant van onze. Uh, niet al te grote studio. Dus uh, inmiddels is ze al op haar uh, plek aangekomen. Gaat er een koptelefoon op. Arno zet zijn koptelefoon ook op, dat je alles goed kan horen. Ja, want ik hoorde dat pianootje toen straks niet beter. Nee, nee, beetje. nee. Dan kijk je naar de piano en dan hoor je hem niet. Ja, je zit wel eerste rang hè, Arno? Ja, dat op... is echt fantastisch. Kun je zo zingen, Jansje, met iemand zo echt een, een meter bij je vandaan? Oh, de kop... komt. Kom ze ze creëert nu wat. Je komt nog dichterbij zelfs. Dit is uh, fantastisch. Wat ga je voor ons spelen, Jansje? Can You Tell Me? Can You Tell Me? This is Jantje life live. Sometimes, somewhere, somehow I need someone who needs me Like a baby needs a bottle Like a diamond needs an egg Sometimes, somewhere, somehow I need someone who finds me To get me out of this hellhole Who can get me back on track Cause I don't wanna be alone no more No, I silence so i run into the darkness with a headache and a liquid light running through my veins meaningless conversations in a bar Jansie, Proces samen met Jolijn en Mark. Dankjewel. Je gaat zo meteen nog één keer voor ons spelen. En daar zie ik nu al naar uit. Groningen, daar hebben we het over. Um, Jaap, jij sprak daar straks over uh, burgerinitiatieven. Uh, initiatieven, dat, dat, dat mensen uh, zelf van alles en nog wat uh, kunnen ondernemen. Maar um, hoe pak je dat nou op? Ik vind het. Ik, ik vind je verhaal wel heel indrukwekkend. Um, maar ik denk nou ja. dan, ja, en, en, maar hoe begin je dan? Hoe, nou, in Gansdijk was het duidelijk. Hè? Ik bedoel, daar hadden ze natuurlijk eh, te vechten tegen een, tegen een grote ja. vijand. Hè? En, en, en dat, dat verenigt ook heel gemakkelijk. En dan gaat het erom eh, om, om het, het gevecht tegen iets negatiefs... om te bouwen naar, en nu gaan we iets knokken voor iets positiefs. Ja. Eh, maar ook in een situatie waarin eh, het allemaal nog zo erg niet is... en we geen grote vijand hebben... Eh, kun je met een paar mensen bij elkaar gaan zitten. Wat wij gedaan hebben... Uh, bij ons in onze wijk, maar dat heb ik ook meegemaakt... in een aantal uh, Overijsselse dorpen, uh, is van... Uh, we gaan eerst eens even, even kijken wat voor een kennis... en wat voor vaardigheden we in ons eigen dorp hebben. Mm -hmm. He, want datgene wat we uh, uh, ontdekken aan, aan, aan, aan leuke hobby's... En zo hadden we iemand bij ons in de, in de buurt... die vond het leuk om salsa les te geven. En andere mensen zeiden van... ja, hoezo? We gaan toch niet met salsa, met dansen aan de gang? Jawel, dat hebben we wel gedaan. Want dat, daarmee bracht je ook weer andere mensen binnen... die niet, laat ik maar zeggen, afgekomen waren... op, op moeilijkere onderwerpen als onze huizen opknappen... en dat soort mm. zaken meer energie gaan produceren. Kortom, het is heel belangrijk om te kijken... wat voor een talenten heb je in je eigen woonomgeving? En eigenlijk bouw je je bewonersplan... He, bouw je op die talenten. Op datgene wat je aan, aan, aan krachten, aan vaardigheden... in je eigen gemeenschap hebt. Uh, en, en als je dat doet... Uh, ben je ook op een leukere manier met elkaar bezig. Want dan ben je ook al bezig met datgene wat de mensen interesseert. Mm -hmm. Wat de mensen bezighoudt. Uh, dan wanneer je alleen maar bezig bent met... Uh, uh, de gemeente vindt dat we van dit hem en van dat hem. Ja, de provincie vindt dat we van dit hem en van dat hem. Ja. He, en dus moeten we eigenlijk de hele eh, eh, richtinggeving omdraaien, eh, waar het voorheen was eh, dat al die gekozen bestuurders en die gemeenteraadsleden ons gingen vertellen eh, wat wij in onze buurt en wat wij in ons dorp moeten. Eh, nu gaan wij die initiatieven nemen. En nogmaals, eh, dat kun je vanuit een heel klein eh, groepje mensen, kun je dat aanvangen. En dat kan uiteindelijk leiden tot zoiets als een eh, gezamenlijk bezit van eh, je productiemiddelen om schone energie te produceren. Ja. Eh, je, je hebt, eh, of zelfs het ook... behoud van je dorp behoud van het dorp. Dat in de eerste plaats. Verbetering van het dorp. Verbetering van de woonomgeving. Maar ook kijken hoe je vervolgstappen kunt zetten. Want ja. het is niet alleen maar houden van wat je hebt. Maar maken om het nog beter te maken. Ja, investeren er is dus kortom uh, uh, veel meer mogelijk... dan dat je denkt dat er mogelijk is. Je moet het gewoon eigenlijk gaan, gaan doen. Uh, en, en de voorbeelden, de voorbeelden zijn al om. En niet alleen maar in het buitenland. Natuurlijk Duitsland, hè, waar ze veel schone energie produceren. Ja. Uh, maar hier in Nederland zie je ook dorpen... die aan de gang zijn om uh, de zorg... ik noem Elsendorp in, in Noord-Brabant... zelf te organiseren. Ik noem uh, Lochem, waar ze met een eigen energiebedrijf... aan de gang zijn. Mm -hmm. uh, Kastringum, waar Linda Hes van, ja. uh, van het vorige uur... Uh, uh, uit vandaan kwam waar ze een energiebedrijfje hebben, calorie. Ik ken in Amersfoort het Soesterkwartier... waar ze bezig zijn niet alleen maar hun eigen huis op te knappen... maar ook te kijken hoe je met een zorggroep... de zorg binnen het eigen buurt kunt organiseren... in plaats van van dure instellingen te laten komen. Ja. Legio-mogelijkheden. Zo is dat. Heel goed. Ook in Groningen is een voorbeeldje op dat, op dat vlak ongeveer... je zult het vast kennen, Groninger Power. Ja, Groninger Power natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, als een meneer het heeft in het vorige telefoongesprek over, over groen. Eh, groen bestaat feitelijk al, dat is Gunninger Power. Wat is Gunninger Power? Want ik heb geen idee. Een lokaal energiebedrijf, hè, wat in feite niet alleen maar schone energie verkoopt aan mensen. Ja? Hè, en dat kunnen ze centraal inkopen, maar dat kunnen ze ook gezamenlijk produceren. Wat ze daarnaast doen, dat is dat ze mensen stimuleren... op hun eigen dak, in hun eigen tuin, zonnepanelen hmm. te plaatsen... en te kijken hoe je collectief met een windmolen aan de gang kunt gaan. Ja. Want als ik het goed begrepen heb, tot voor kort was het zo... dat als jij zonnepanelen op je dak had liggen... dan mocht jij daar zelf de stroom van uh, naar binnen halen. Ja. Lagen ze bij iemand anders op het dak, dan mocht het niet. Je mocht geen kabeltje over een ander gebied trekken. Maar nu kun je, en dat op, mag nu wel. Nu kun je binnen een postcodegebied... kun je oh. het gaan verkopen aan je buren. Oh. En daarmee zijn we al een stukje verder in de richting gegaan van, laat ik maar zeggen... de wetgeving in Duitsland. Ja. Dat is een vervolgstap die we ook nog moeten zetten in Nederland. Namelijk meer geld terugkrijgen voor de energie die je produceert... en verkoopt aan het centrale netwerk... Net. Ja. dan de energie die je vervolgens weer terugkoopt van het netwerk. En dat zou voor deels zo fijn zijn... als iedereen nou even zelf zijn energie ging produceren. En daarom is het ook zo dat in Duitsland, laat ik maar zeggen... tot 20 procent, nu al, ja. aan duurzame energie ja. wordt geproduceerd. Ja, ja, ja. ja. Uh, we hebben nog iemand aan de telefoon, dat is meneer Wolthuis. Ja, goede, goedemorgen. Oh, hele goedemorgen. Ik begreep dat u uh, op, op meter, 200 meter van de plek woonde... waar voor het eerst geboord werd in Groningen. Nou, dat was niet voor het eerst. Dat was op het land van Boerboom bij Kolham. Maar dit was in Sappemeer aan de straat. En daar woonde ik destijds. En dat is op de corba 50 jaar geleden. En toen kwamen daar de eerste graafmachines in het land... En dat was echt, u mag het nameten, maar 200 meter van ons vandaan. En uh, daar zijn acht putten, naar ik mij herinner, geslagen. Dus acht keer is die boortoren verplaatst om daar dus een put te maken. Ja. En uh, nou, dat was heel veel lawaai. En vooral s'nachts natuurlijk. Maar iedereen, ja, het moest. En daar werd niet over gesproken. En de veiligheid het was ook niet aan de orde. Tot in 65... Er een hele boortoren... die is helemaal de grond ingezakt... bij het haantje in Koevorden En daar hoor ik niks over... en dat was ook de aanleiding van mijn vraag. Hoe denkt men om te gaan... met de risico's die er zijn voor de toekomst? En dan moet je niet praten over... Het komende jaar, maar over 10, 20 jaar. Ja. Want op dat moment zal er geen gas meer gewonnen worden. Want je hoort van alle kanten dat de put bijna leeg is. Dus dan, eh, dan wordt er niks meer gewonnen. En dan wordt de zaak afgebroken en dan is men vertrokken. En zijn daar wel voldoende garanties voor dat het eh, ook in die, eh, nou ja, in de. De komende tijd dat mensen dan toch nog schade kunnen verhalen. Als ik nu zie mm -hmm. hoe moeilijk het al gaat om een paar scheuren die in de muur zitten, ja. of een dak wat kapot is, hoe moeilijk het is om, dat de Groningers daar geld voor krijgen. Nou, hoe gaat het dan over 10, 20 jaar? Dan trekt men met de schouders in Den Haag en dan zegt ja. men: uh, Ja, kijk maar, ja. Uh, we zijn al lang bij jullie weg. U ziet het nou toch ook in Limburg, daar is nu toch ook een winkelcentrum helemaal verzakt. Nou, en al jaren zijn die mijnen dicht. Dus uh, wie garandeert hoe het in Groningen gaat? Precies, uh, Arno, Ja, hebben jullie enig idee? Ja, ik bedoel, je kunt, zoals dat bij grondvervuiling ook het geval is... je kunt altijd verhalen en teruggaan naar degene die de schade destijds veroorzaakt heeft. Dus als over twintig jaar er geen gas meer geboord wordt... Mm -hmm. reken maar dat Shell en Esso dan nog steeds bestaan. Ja. He, en uh, dan, kunnen we die dan, dan moeten we die rekening uh, bij hun kunnen blijven neerleggen. Dat zal toch duidelijk ja. zijn. Niet alleen Den huis, ja. niet alleen de belastingbetaler... Uh, maar ook die nee. grote bedrijven met name. Maar maar ja, ik hoorde het. Ik, ik hoor het in het begin van de uitzending... dat men zegt van nou, de, de bewoners die betalen 66% uh, procent van iedere, iedere euro. He, dus ja, dan, dan kun je zien hoe gaat het. He? Wie heeft dat geld dan in de zak gestopt? En uh, u zegt wel van... Je kunt altijd terugvallen. Nou, tegen die grote bedrijven is het heel moeilijk, hoor. Uh, dat, dat blijft altijd een probleem. Maar goed, ik hoor weinig over die schade. Men zegt, ja, er gebeurt weinig. Hè. Meneer Kamp, die zegt, ach, ja. het valt wel mee. We gaan maar door met 10% meer eruit halen. Wat geeft het? Een scheurt je meer of minder. Nou, dat lijkt toch nergens op. Ik bedoel, die mensen daar in Den Haag, die in, in het bestuur zitten... die hebben de eet afgelegd. Nou, die moeten een eerlijke, reële... Uh, uh, uh, ...nou ja... Uh, ...wet creëren. Mm. Hey, en daar, daar, daar twijfel ik wel eens over. Ik bedoel, als je dat allemaal ziet en hoort... ...dan denk ik, nou... En, uh, ...maar goed, ik heb het zelf in de lijve meegemaakt. Ik ben vaak op een plan geweest. Ik heb wel onderdelen daar gebracht voor mijn zwager... ...die uh, voor transport op zaterdag moest zorgen. En Ik heb excursies daar meegemaakt. En wat ik u vertel... ...ja, ik woonde daar 50 jaar geleden. Ik zie nog de eerste... ...dragline het, het veld ingaan en, en een grote ijsmachine die daar een, een, een put ging slaan voor het eerst. Dus je hebt maar, de tijd goed. nog gekend voordat er überhaupt daar gas gewonnen werd? Ja ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ik, ben, uh, ik, ik woon nu in Amersfoort, maar uh, ik heb uh, daar jaren gewoond. Ik ben echt een runner, dus uh, ja. <laughs> dat zou ik ook wel blijven. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee hoor, maar... Ik, ik, ik voorzie dat het heel moeilijk wordt in de toekomst. Hè. Ja. Als ik nou zie, en, en daar moet je garanties voor kunnen krijgen. Dat moet op papier. En dat moet goed, goed afgesproken worden. Maar als je nou al die verhalen ziet, en zo'n commissie mij, Nou, het is allemaal leuk, er wordt weer iemand aangesteld. Ja. En over een paar jaar, goed, dan ligt dat uh, dossier ook onder in de, de laar bij wijze van. Hè. Is dit ook dus een, typisch, <laughs> een typisch Nederlands model? Een, een commissie er tegenaan gooien en, ja. en ergens de boel een beetje laten verzanden in... in... Een heleboel gepraat. Ja, uh, ja, goede bedoelingen van die mensen horen. Ik, ik bedoel dat echt niet negatief, maar er moet wat gebeuren. Uh, waar, uh, boter bij de vis, zeggen ze ja, dan. Ja. Uh, dus, uh, Meneer nou. Wolthuis, het is duidelijk. Uh, u vindt dat er, dat er iets moet, uh, uh, moet gebeuren. Dank u wel, hè? Ja. ja. Een hele goede nacht. Tot ziens. Uh, Arno, hebben uh, Groningers nog wel vertrouwen in, in, in hun minister in Den Haag, denk je? Uh, nee, dus. Er nee. wordt, er wordt uh, enorm op gemopperd. En op dit moment vind ik dat ook wel terecht. Maar waar, waar we de uitzending mee begonnen. Ik ga ervan uit dat... Uh, Jij bent heel positief, hè? Ja, je het al, op, op een gegeven moment moet de wijsheid ook wel doorkomen. Door en dat gaat nou in, een keer op diplomatiek niveau. Moet het uiteindelijk geregeld worden? Ja, ik vind moet... zo'n zo klein volksopstandje hartstikke leuk. En het is ook heel goed dat er aangegeven wordt dat, dat men boos is. Ja. Maar uh, uh, het lijkt mij dat wat kapot gemaakt is hersteld moet worden. Ja. Dat mogen duidelijk. Zijn. Nu en, in de toekomst. en meneer uh, uh, onze minister Kamps... die, die uh, over zoveel in Groningen te zien is geweest. Ja. Um, maar in mijn zien en doen, dat blijken nog wel twee verschillende dingen te zijn op dit moment. Wat, wat denken jullie dat er op korte termijn gaat gebeuren? Ja, hmm. kijk, ik denk dat uh, wat er op korte termijn moet gebeuren, is dat mensen in hun eigen woonomgeving, en ik blijf daarop hameren, gaan duidelijk maken. Uh, niet alleen wat de schade is die is toegebracht aan de woningen. En dat moet je. Verpakken in een gezamenlijk plan, maar ook eh, welke perspectieven we ons eh, zelf willen schilderen. om er ons als dorp eh, weer verder bovenop te helpen. Eh, dat moet op korte termijn gebeuren. Want kijk, eh, natuurlijk is het goed om te denken en te praten. in termen van 25 miljard, of hoeveel miljard dan ook. Mm -hmm. eh, en, en te blijven geloven in Sinterklaas, die, die op een gegeven moment langs moet komen. Hè, maar we zullen het in de eerste plaats zelf moeten doen. En het is ook een stuk gemakkelijker om aan Den Haag te zeggen: van jongens, eh, of aan het provinciehuis in Groningen, of aan Max van den Berg: eh, eh, dit en dit moet er nog even bijgelegd worden. Ja. Want wij hebben al zelf zoveel moeten investeren. Ja, maar kan het ook niet andersom werken dat juist de zelfredzaamheid van de, van de Groningers uh, uh, straks uh, maakt dat Den Haag zegt: nou, die redden je wel, tot ziens, uh, je paraplu? Nee, maar dat, dat alleen redden, dat kan niet. Eh, want eh, laat ik maar zeggen, eh, wat er aan, aan duizenden, tienduizenden euro, soms aan één woning eh, kapot gemaakt is, eh, daar zal natuurlijk altijd een bijdrage. Van Den Nam, uh, Van Den Haag voor terug moeten komen. Ja, en dan is het klusbedrijf van jouw vriend die doet daar. Uh, goede die, zaken die werkt aan. daar graag. Ja, ja, ja. Maar, maar ik denk dat dat komt ook wel. Ik denk dat dat wel degelijk komt. Daar, daar kunnen ze niet onderuit. Ik bedoel, nee. oh, je, je had het ook al, een jaar erover dat je, je ook juridisch kun je je ook uh, groeperen. Ja. En, en, en dan is er zo'n meneer die zegt, ja, maar je, je wint het niet van de Shell en van de S. ik kan me voorstellen dat dat beeld leeft, maar uiteindelijk moet dat goed komen. Ja. Er is berokkend en het moet betaald. Ja, duidelijk. Gewoon even doorzetten. En we een goede start maken. Een, een goede start. Ik vind het wel heel mooi, zo in de eerste week van het nieuwe jaar. Door, zeg. Ja, heel prachtig. Uh, meer prachtig in de vorm van Jansje, Jansje Procé. De, we gaan uh, voor de laatste maal naar je luisteren. Wat ga je nu voor ons zingen? Fish in the Sea. Fish in the Sea. Uh, dat is ook prachtig. Daar ga ik nu alweer van uit. Tenminste, de ervaring van de afgelopen anderhalf uur leert mij dat. Het is Jansje Procé, live. get there somehow I'm gonna get there what I need Um, Jansje, waar kunnen we wat meer over jou vinden als mensen nu bij de radio zitten en niet meer kunnen slapen nadat ze jouw hemelse stem hebben gehoord en denken ik moet meer van die vrouw weten. Ik ben op uh, Soundcloud te vinden. Soundcloud en, en, en, en dat is dan? Onder mijn naam, gewoon onder Jansje Procé. Jansje Procé en dat is P-R-O-C-E-E. -E. Ja. Ik wil bijna het lingo erachteraan zeggen. Mag ik je hartelijk danken. Ook uh, Jolijn en Mark, ontzettend bedankt... dat jullie in het holst nacht hier wilden zijn. Kom je helemaal uit Limburg? Of uit Leeuwarden? Of uit, uh, hoe heet het nou daar? Friesland? Dat vind ik Ik ben een beetje moe worden. Nee? Zwolle. Nou ja, dat is toch ook nog wel een eindje. Ik kom ook het uit Jij ja, komt ook uit Groningen. Je kom je nou mee? Oh. Ja. Ja. Goed, dankjewel. En dan een goede reis naar huis. Ja. En tot de volgende keer. Bedankt hè. Um, Groningen, daar hebben we de afgelopen twee uur over gepraat. En, en nou, de komende minuten, ja, ik kijk even naar de klok heren, want de tijd vliegt met jullie. Laat het duidelijk zijn. Uh, uh, um, Groningen, um, dat gaat de komende tijd nog wel eventjes in het nieuws zijn. Wat denken jullie dat uh, uh, er binnenkort staat te gebeuren? Even een glazen bollen werken. Ja, wat ik, wat ik in ieder geval een hoop. Vol te uitbreken. Wat ik in ieder geval hoop is dat uh, bij mij de telefoon uh, een beetje roodgloeiend begint te staan. Uh, dat mensen zeggen van joh. Uh, kom Je ook. wil aan het werken ja. Ja ik ja. wil uh, nogmaals mijn handen jeuken. Uh, ik wil daar echt Leg dan uit hoe, hoe kunnen mensen jou vinden. Want dan uh, dan, dan, maken een, dan. Een simpel e-mailtje naar jaaphuurman.hotmail.com. jaaphureman zonder punt. En uh, ik neem contact op en we maken een afspraak. Heel simpel dus, jaaphuurman.hotmail.com. Wij gaan het gewoon ook eventjes op onze uh, website van Dit is de Nacht zetten. En, uh, um, en, en jij, jij, jij reist dan af naar Groningen, met ja. al je ervaring. Ja, want Gansendijk is me goed bevallen. Gansendijk is je goed Gansendijk bevallen. Zij je, je ooit gaan verhuizen? Krijgen, ja. Nou, nee, ik, bedoel, ik, ik voel me prima in Arnhem. Ik voel me... Ik bedoel, ik, ik ben graag ook even in Groningen. Er gaat niks boven Groningen, hoor. Zo is dat. Ja, nou ja, ja. Wie, wie weet krijgen we je nog zover. Uh, Arno, jij blijft voorlopig nog wel in Groningen? Ik blijf in Groningen en ik, heb, uh, ik, ik zal er binnenkort veel in dat gebied zijn. Want de voorstelling die ik speel, die heb ik een derde seizoen aan vastgeplakt. Juist om uh, de dorpshuizen in Groningen te, te bezoeken. Dat had verder niks met de, de hele ellende te maken die ontstaan is. Maar uh, ik betrek altijd wel de, de, de actualiteit en, en wat er in het dorp gebeurt. Ik ga smiddags in zo'n dorp aan de wandel, maak ik foto's. Oh, wat dit, leuk. Dit zijn de, dit, dat vormt het decor van mijn voorstelling s'avonds. Ja. Dus uh, voor mij is het... Uh, dus als ik smiddags tot, mijn hondje uitlaat in Groningen... Dan kun je mij tegenkomen. En dan, tegenkomen. Tegen. Oh. Ja. En dan uh, maak ik mijn foto's van je vraag, je vraag je wat je doet. We zijn altijd op zoek naar iets. We, we stellen onszelf een zoektocht. En uh, dat hebben we al, doen we al twee seizoenen. Maar tijdens die, uh, die tournee bleek dat het vooral in kleine dorpen... Kleine steden ook wel. Maar in kleinere gemeenschappen leuker werkt dan in een grote stad. Ja. Omdat daar de grootste gemeenschappelijke delen moeilijk te vinden is. Ja. Dus, uh, en, en toen dacht ik, ach, in Groningen geniet ik behoorlijke bekendheid. Ik doe, ik doe er nog een aantal Groningse dorpshuizen Wat achteraan. Leuk. Wat leuk. Hey, en uh, wanneer duik je uh, op waar? Uh, de, de, de, deze maand nog in Den Horn. Heel klein. En in Den Andel. In het, in het uh, aardbevingsgebied. En in... En, en daar heb ik me niet op voorbereid. Hoge Zand, kom ik ook nog. Hoge Zand. Noem je website nog eventjes. Arno van der Heijden.nl Arno van der Heijden.nl um, ja, Ik kan me niet voorstellen dat je dit onderwerp niet, niet meeneemt in je voorstelling. Dat gaat natuurlijk terugkomen ergens. Ja, dat zeker op die plekken als we ja, daar spelen. Ja. Ja, daar zal de aarde schudden. Maar dan alleen even heel lokaal dan <lacht> tijdens jouw voorstelling. Dat we het niet erger maken dan dat het is. Uh, dit was het onderwerp Groningen in Dit is de Nacht. Zometeen het laatste uur. Dan gaan we hele andere dingen doen. Uh, dan gaan we naar nou Madagaskar en naar Oeganda. En uh, ga ik het hebben over Somalische piraten. Ja, hele andere problematiek, hier. Een hele andere koek. Ja, ja. Dus ik ontsla jullie bij deze van jullie diensten. Mag ik jullie heel, heel erg bedanken. Ja, graag. Geen probleem. Tot de volgende keer. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.